Abbas zag eerst niets in het gesprek omdat Netanyahu weigerde te stoppen met het bouwen van huizen van kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Onder druk van de Amerikanen komt er toch een ontmoeting in de marge van een VN-vergadering. Taliban-leider Mullah Omar zegt dat de nederlaag van de NAVO-macht in Afghanistan steeds dichterbij komt. Op een website wijst hij op het toenemend aantal doden onder buitenlandse militairen. Dit jaar zijn al meer dan 350 militairen van de internationale troepenmacht gesneuveld. Mullah Omar verwijst ook naar de geschiedenis... waarin wat hij noemt koloniale troepen uiteindelijk altijd hebben verloren. Een mysterieuze therapeutische sessie in Berlijn heeft twee deelnemers het leven gekost. Tien anderen liggen in het ziekenhuis met zware vergiftigingsverschijnselen. De twaalf volgden een groepstherapie bij een arts... die een praktijk heeft voor mensen met psychische problemen. De politie heeft hem gearresteerd op verdenking van moord. Het is onduidelijk wat de deelnemers hebben geslikt. Veel steden in Nederland zijn vandaag voor een deel autovrij... Volgens Milieudefensie doen er 26 gemeenten mee, dat is meer dan andere jaren. De deelnemende gemeenten organiseren allerlei activiteiten ter gelegenheid van autoloze Zondag. Zo is er in Amsterdam een optocht van milieuvriendelijke vervoermiddelen... en krijgen in Maastricht hardlopers en skaters ruimbaan. Moslims vieren vandaag het einde van de islamitische vastemand Ramadan. Het suikerfeest begint zodra de nieuwe maan is gezien... of uiterlijk 30 dagen na het begin van de Ramadan... Sommige moslims wachten tot ze de nieuwe maan met het blote oog hebben gezien. Anderen gaan uit van astronomische berekeningen. In de Japanse stad Takayama heeft een beer negen mensen bij een busstation aangevallen. Vier mannen werden in hun gezicht gebeten en raakten zwaar gewond. De zwarte beer van ongeveer 1,30 meter werd door jagers doodgeschoten... nadat hij een winkel was binnengestormd. Aziatische zwarte beren leven in het wild in Japan, maar ze vallen zelden mensen aan. Het weer, de mist lost langzaam op, daarna geregeld zon... ...kleine kans op een buit wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht... ...waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 The smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the bitter one They're saying, Mom never loved her much And my Daddy never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs back for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come Yeah. Met een half zet. van zon, zee, zandvoort en zomerits.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 Laat dan bijna, En als de zon weer gaat schijnen, laat dan dat beeld. dat ik heb niet verdwijnen. Als je zou gaan, neem je mijn droom. Ik voel je adem en zie je gezicht Je bent een droom die naast me ligt.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 Wijs rond een klavertje vier Dagen als deze schaars Dus klagen we niet, niet hier Allemaal me goed, zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier Ik ken de haar via via, Zij mijn via ook Ik had zoiets van, zien we zien hoe het loopt naar nou, wat ik wil, ja hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken Stuur op weg naar huis, nog een bericht. Slaap lekker Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch, toch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 To the heavens and see it shine Dit is de lange, hete zomer van ZFM ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM